7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Parlement Suriname neemt omstreden amnestiewet aan. Nederlandse ambassadeur in Paramaribo teleurgesteld. En zanger Youssou Doer wordt minister in Senegal.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 De Nederlandse ambassadeur in Suriname betreurt het besluit van het Surinaamse parlement. Behalve Nederland hebben ook de VS, Frankrijk en de EU in een vroeg stadium daarvoor gepleit bij Suriname om deze weg niet te kiezen. Dat pleidooi is helaas niet beantwoord en dat betreur ik, zei ambassadeur Jacobi. CDA-Kamerlid Verrier vindt dat het proces tegen de verdachten... van de decembermoorden toch door moet gaan. Als ze niet worden veroordeeld en geen straf krijgen in Suriname... moeten we er samen met de internationale gemeenschap voor zorgen... dat ze nooit meer een reisvisum krijgen, vindt Verrier. Het inkomen van kinderen die thuis wonen... gaat niet meetellen bij de huurverhoging... die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders... die meer dan 43.000 euro verdienen. Dat zei minister Spies in de Tweede Kamer.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 Real Madrid en Chelsea hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Real Madrid won thuis met 5-2 van Apuel Nicosia. En Chelsea versloeg thuis Benfica met 2-1. Real Madrid speelt in de halve finale tegen Bayern München. En Chelsea neemt het op tegen Barcelona. Dan het weer nog. De bewolking overheerst. De komende uren zijn er steeds meer opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. Het blijft verder droog. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Het wordt 7 tot 11 graden. ANWB-verkeersinformatie met 31 kilometer file is het een vrij normale ochtendspits. Wel is een ongeluk gebeurd op de A1-Hapeldoorn richting Amersfoort. Dat is gebeurd bij Barneveld. Daar staat inmiddels 5 kilometer vanaf Stroe. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat tussen Alfred Beek en Knop het Velpenbroek 11 kilometer. Bent u niet verzekerd tegen ruitschade, dan bent u bij Carglass toch verdedigd. uit.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ook het KLPD doet mee met de staking van de politie van vandaag. En zo breidt het protest tegen de cao plannen van minister Opstelte zich uit. Hoort u zo dadelijk meer over. We gaan eerst uiteraard naar Suriname. Vandaar is dus de amnestiewet aangenomen. En die wet maakt het mogelijk dat oud-legerleideren en president Daisy Boutersen... niet de cel in hoeft na een eventuele veroordeling in het proces in de decembermoorden. Na een urenlang debat werd er vannacht in het Surinaamse parlement gestemd... over de zeer omstreden amnestiewet. Het was een hoofdelijke stemming waarbij duidelijk werd... dat 28 mensen voor de wet stemden en 12 mensen tegen. Parlementsvoorzitter Jenny Simons maakte de uitslag bekend.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 Bezinning. Ja, bezinning dus. Een van de initiatiefnemers van de partij van Boudersen, Melvin Bouwa... is niet bang voor internationale consequenties. Nee, helemaal niet. Um, we hebben rekening gehouden met elk geval alle nationale uh, bepalingen. Uh, er zijn ook internationale verdragen. Ja, ook met de internationale verdragen. Er is geen enkel internationale bepaling die verbiedt om amnestie te verlenen. Uh, wat er wel is, is een vast gebruik, vast jurisprudentie, waarin in sommige gevallen... er een oordeel van uh, een internationaal gerechtshof komt. Als dat zover komt, nou, dat zie je we wel. De teleurstelling bij de oppositie was groot. Winston Jesseroen van Nieuw Front gaf een uitgebreide stemverklaring. Lid Jesseroen. Voorzitter, ik ga tegen dit ontwerp stemmen... omdat dit wetsontwerp indruist in de reis tegen de grondwet. Ik ga tegen dit ontwerp stemmen... Om het in strijd met internationale verdragen die Suriname geratificeerd heeft. Ik ga tegen het ontwerp stemmen omdat het indruist tegen mijn rechtsgevoel. Omdat het indruist tegen mijn geweten. Dank u. Ook de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Jacobi, is zeer teleurgesteld over de uitslag. Nederland en de internationale gemeenschap heeft steeds aangegeven dat dit geen goed initiatief is. We hebben een oproep gedaan om deze wet niet aan te nemen. Uh, dat is uh, niet beantwoord. Uh, en de wet is wel aangenomen. Uh, ik betreur dat. We gaan erover doorpraten met correspondent Harmen Boerbrom van de Wereldomroep in Paramaribo. Harmen, uh, de initiatiefnemers van die amnestiewet zeggen dus... dat ze niet bang zijn voor internationale consequenties... van het aannemen van deze wet. Hoe zit het met de regering Boutersen? Uh, houdt die rekening met consequenties? Nou, in ieder geval, zoals je inderdaad al hoorde, zijn de initiatiefnemers nergens bang voor. De regering die heeft zojuist gereageerd, minister Lakim van Buitenlandse Zaken. En ook hij zegt, het leven gaat gewoon door. We hebben een hoop kritiek gehad van tevoren, maar wij maken ons daar verder helemaal geen zorgen over. Ik zie geen enorme uh, uh, uh, bezorgdheid hierin. Uiteraard is er zo verwachte reactie. En ik vind dat mensen het recht mogen hebben. Nationaal mogen ze hun ding zeggen. Maar ik vind dat men ook internationaal ons internationaal onze ruimte moet geven dat we zelf op onze eigen wijze oplossingen hier vinden, zodat we door kunnen gaan. Ja, gisteren werd al bekend dat er een protestmars georganiseerd zal gaan worden op 10 april. Ik kan mij voorstellen dat president Wouters daar niet op zit te wachten, op onrust in de maatschappij. Ja, of het echt tot onrust zal leiden, dat moet nog blijken. Het moment waarop uh, het moment dat gekozen is om die stille mars te gaan houden... is op zich een beetje een merkwaardig moment. Want je zou zeggen, je gaat proberen het parlement onder druk te zetten. En je gaat proberen die mars te houden als er nog gestemd moet worden. Goed, die wet is er nu doorheen. Komende dinsdag is er inderdaad een stille mars, georganiseerd door onder andere de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Dat is ook de organisatie die ervoor gezorgd heeft dat het 8 december strafproces van de grond kwam. Uh, er zitten kerkelijke organisaties bij, dus het zijn een beetje de voor de hand liggende de mensenrechtenorganisaties, een beetje de voor de hand liggende uh, organisaties die het organiseren. Wel opmerkelijk is dat er ook een vakbond en een aantal werknemersorganisaties aan meedoen. Of het echt tot onrust gaat leiden, ik betwijfel dat eerlijk gezegd. Ik denk meer dat het een symbool is om steun te betuigen... aan het proces wat volgende week vrijdag weer een zitting heeft. Ja, het strafproces uh, Harman, gaat dus nog door tegen de verdachte van de decembermoorden... hoofdverdachte Daisy Boutersen. Um, gaat dat door? Want ja, uiteindelijk kunnen ze natuurlijk nog wel veroordeeld worden. Nou ja, de einduitslag staat met die amnestie het eigenlijk vast. Er de, de, wordt gezegd dat de daders vrij gaan uit... De vraag is natuurlijk, ga je een vonnis afwachten? Dat is natuurlijk kleinerend voor president Boutens. Stel dat hij levenslang zou krijgen. Als hij dan vervolgens uh, amnestie krijgt, ja, dat is dan fijn voor hem. En dan heeft hij toch uh, levenslange gevangenisstraf gehad. Ja. Het is een hele grote vraag wat er, wat er gaat gebeuren. Uh, officieel moet het proces doorgaan. Dat hebben de juristen hier ook gezegd. Dat zeggen ook juristen uit het buitenland. Maar ja, er kan natuurlijk grote druk uitgeoefend worden. Ook maatschappelijke druk om dat proces stop te zetten. In ieder geval ligt het nu voor de hand... dat de strafeis volgende week vrijdag, vrijdag de 13e, leuke datum, wordt, uh, wordt uitgesproken door de auditeur militair. En uh, ja, hoe het dan verder gaat, of er dan ook inderdaad nog een maand later gevolgd gaat worden, of de rechter met een uitspraak komt, dat is echt een hele grote vraag. En dan is er ook nog de waarheids- en verzoeningscommissie, Harmen, die is toegevoegd aan deze amnestiewet. Wat gaat daarmee gebeuren, weet je dat? Nou, er is inderdaad een, een waarheids- en verzoeningscommissie, dat is eigenlijk als een tegemoetkoming naar de... Nabestaande, uh, althans zo, zo is dat bedoeld, uh, is dat toegevoegd. Um, wat daar precies mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Die commissie moet worden samengesteld, ook weer in het parlement, waarbij natuurlijk ook weer dezelfde stemverhoudingen gelden. Dus de, de zittende regering heeft daar wel een grote, uh, een grote uh, hoe zeg ik dat, een, een, veel, veel in de melk te brokkelen. Um, wat interessant is, is dat minister Latin heeft gezegd dat ze daarvoor hulp gaan inroepen bij de OAS. Om te vertellen van jongens, hoe, hoe moet zoiets? Uh, een waarheids- en verzoeningscommissie. En wat interessant is, en dat heeft betrekking op Nederland, dat is dat Latin zegt. wij hebben voor die waarheidsvinding hebben wij ook documenten uit Nederland nodig. Nederland heeft niet zo lang geleden voor 60 jaar. ...documenten die betrekking hebben op de staatsgreep uh, in Suriname... ...en de betrokkenheid van Nederland daarbij, achter slot en grendel, gelegd. Dat is voor 60 jaar geheim verklaard. En Lakin zegt, wij willen weten wat er in die documenten staat. Als wij op zoek gaan naar de waarheid, dan hebben wij ook die hulp van Nederland daarbij nodig. We gaan een beroep doen op de Nederlandse overheid... ...om ondanks de beslissing die ze genomen hebben... ...ons toch nog in de gelegenheid te willen stellen... ...om toegang te hebben tot deze belangrijke dossiers, ...zodat het Surinaams volk precies ook kan weten wat er gebeurd is. En hij gaat daarvoor, hij zegt de conceptbrief aan de Nederlandse overheid ligt al klaar. De Nederlandse overheid, de Nederlandse regering kan die brief binnenkort tegemoet zien. We hebben die vraag ook nog even voorgelegd. Je hoort hem dus straks al aan meneer Jacobi, de Nederlandse ambassadeur. Maar hij wilde hier verder niet op ingaan. Goed. Harmen Boerboom vanuit Paramaribo. Met het laatste nieuws over het aannemen van die amnestiewet. We praten daar uiteraard nog over door in de lopende uitzending. Dat doen we onder andere met journalist Roy Kemmeratsch en cabaretier Rouet Vervier. Problemen bij distributiecentra van PostNL leveren mogelijk gevaarlijke situaties op. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. Het is nog een vrij normale ochtendspits met in totaal 25 kilometer. De meeste vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem. is het langzaam breiden en stilstaan tussen Afrit Beek en knooppunt Velperbroek. En de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Brechseplein. Er staat 2 kilometer, inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 15 minuten over zeven. De zorgkosten stijgen en stijgen. Per Nederlander liggen de uitgaven dit jaar gemiddeld op 5.600 euro. In 2000 was dat nog de helft. Maar het is niet de schuld van de vergrijzing, wat vaak wordt beweerd. Dat zegt de onderzoeksbureau Nijver. In tegenstelling eh, tot wat vaak wordt aangenomen. Ik zei het al. Leo van der Geest, onderzoeker van Nijver. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het dan dat de kosten zo sterk stijgen, als dat niet ligt aan het ouder worden, het vergrijzen. Uh, nou het heeft er meer mee te maken dat uh, ja, alle zorgverleners op zichzelf met uh, allerlei verrichtingen bezig zijn. Uh, en, en niet zozeer gericht zijn op, uh, ja, op het gezond houden van mensen, maar meer op, op allerlei verrichtingen doen. Dus hoe meer ze doen, uh, hoe, hoe meer ze daarvoor ontvangen. En uh, het doel is dan dus om meer verrichtingen te doen, maar niet om, uh, om mensen uiteindelijk gezond te houden. Hm. Meneer van der Geest, wat, wat zijn dat, verrichtingen? Ja, verrichtingen zijn, de huisarts die heeft een consult van 10 minuten, de thuiszorgmedewerker komt een uurtje langs, de apotheker krijgt betaald voor, voor elk medicijn wat hij die, wat die uitdeelt. Dus zo doet iedereen zijn verrichting en is het niet zo dat ze gezamenlijk kijken van hoe, hoe kunnen we nou iemand nou werkelijk gezond houden. En dat geldt ook voor operaties neem ik aan, van chirurgen ja, in ziekenhuizen. Ziekenhuis, natuurlijk. Dus ja. eigenlijk hoe meer er geopereerd wordt, hoe beter het voor ze is in, deze, in dit systeem. In dit systeem wel, ja, ja. Dus ziekenhuizen, huisarts, apotheker, thuiszorg worden allemaal afgerekend op wat doen ze, wat leveren ze. En als ze daar nou bij elkaar zouden kijken van hoe kunnen we mensen gezond houden, in elk geval zo gezond mogelijk. Veel mensen hebben chronische aandoeningen, die genezen daar niet van. Maar ze kunnen wel zo gezond mogelijk gehouden worden en een goede kwaliteit van leven bereiken. Maar ja, daar is het beloningssysteem niet, niet op gebaseerd. Meneer Van der Geest, het is toch absurd? Ja, dat is eigenlijk heel, uh, heel raar. En het verschuift wel langzaam uh, naar, naar meer richten op gezondheid. Maar het, het, de hele beloning en prikkels die staan nog in de richting van... meer doen, dan ontvang je meer. Hmm, dus het gaat vooral om veel verdienen? Uh, ja nog niet eens primair om, om nou maximaal te verdienen, maar stel dat iemand zichzelf overbodig maakt, een, een huisarts en, en een fysiotherapeut die erin slagen om iemand elke dag een uur te laten wandelen eh, waardoor die niet meer om de twee weken naar de huisarts hoeft en ook geen fysiotherapie ja, dan zijn ze die, die klant kwijt en, maar daar moet er wel natuurlijk uh, ja, in, in, in geïnvesteerd worden om te zorgen dat die, dat die persoon dat ook gaat doen. Maar toch begrijp dat je ik dat niet want... in een consultie van tien minuten. Nee, dat begrijp ik, maar ik weet, mijn eigen huisarts ook, die heeft dat hartstikke druk. Uh, de zit over het algemeen vol. Zo'n huisarts, bijvoorbeeld bij um, iemand met een chronische aandoening... als uh, asma of, of diabetes. Een huisarts zou dat dan toch bij gebaat zijn... als hij, u, als u, zoals u ook aangeeft, um, deze patiënt leert om gezonder te leven... bijvoorbeeld, in plaats van alsmaar medicijnen voor te schrijven... en op die manier ja, de patiënt echt ziek te houden? ja. ja. Ja, nee, maar zijn beloning is erop gebaseerd dat hij in tien minuten uh, die patiënt uh, te woord staat en, en dan iets doet. En niet om, uh, om nou eens even goed te kijken van hoe zouden we nou iemand echt serieus uh, bijvoorbeeld aan het bewegen krijgen. Maar dat uh, heeft ook met tijdmanagement te maken. Ja, ook, ook met tijdmanagement, maar ook met het beloningssysteem. Dus, dus als, als, als die huisarts een uur of een, een half uur met iemand aan de slag gaat en, en dan wel zorgt dat, dat zijn gedrag verbetert... dan krijgt hij toch maar tien minuten consult uh, vergoed. Dus als hij inderdaad ook voor dat uur dan betaald wordt... hoeft hij niet bij elkaar te sprokkelen via al die tien minuutjes? Uh, nee, en eigenlijk dus niet alleen de huisarts... maar samen met de fysiotherapeut, het ziekenhuis, de specialisten, de thuiszorg... samen kijken van hoe kunnen we iemand uh, echt gezonder krijgen... en daar de beloning op baseren en niet op al die afzonderlijke verrichtingjes. Ja. Aan de andere kant, u zegt wel, het komt niet door de vergrijzing... maar er komen er natuurlijk wel steeds meer mensen die ouder worden... en meer klachten hebben. Dus die moeten steeds weer voor die tien minuten naar die huisarts. Ja, ja. Dus er komen inderdaad steeds meer mensen met chronische aandoeningen... maar daar kun je niet van genezen... En, en dan is het ook niet, uh, niet de bedoeling om zoveel mogelijk verrichtingen te doen, maar om te kijken van ja, hoe kunnen we eigenlijk onszelf als, als zorgverleners zoveel mogelijk overbodig maken en uh, aan de slag gaan om te zorgen dat die persoon zelf uh, optimaal met zijn gezondheid aan de gang gaat. Daarbij wel ondersteunen natuurlijk, maar niet uh, zoveel mogelijk verrichtingen doen. Maar, maar meneer van der Geest, dan moet het systeem dus op de schop, als ik u zo hoor. Uh, ja, nou ja, dat kun je niet van de ene dag op de andere dag veranderen, maar... Uh, nu zitten er helemaal geen prikkels in eigenlijk, om mensen gezond te houden, maar alleen om, om zoveel mogelijk verrichtingen te doen. Dus daar moet uh, toch wel iets veranderen in die prikkels, om te zorgen dat, uh, dat iedereen zich in gaat zetten. Zodat uh, uiteindelijk uh, de mensen een uh, gezondheid, gezondheid uh, beloond wordt. Het uh, bereiken van meer gezondheid en een hogere kwaliteit van leven. En okay. niet uh, zoveel mogelijk doen. Helder. Leo van der Geest, onderzoeker van Nijver. Dank u wel. Ja, tot ziens. Tien voor half acht. Mark Robin Visser is onderweg van Apeldoorn naar Utrecht. En Mark Robin, geen auto van het KLPD op de weg? Nee, ik heb er nog geen één gezien, Marcel. Maar ja, je weet het, hè, er zijn ook burgerauto's. Dus je weet het maar nooit wat je, wat je om je heen hebt. Maar uh, inderdaad, je hebt gelijk. Het KLPD uh, heeft zich aangesloten bij de acties die de politie uh, vandaag gaat voeren. En dat betekent dan dus dat de KLPD'ers rond en in de grote steden... dat die zich bij die acties uh, aansluiten. Ik zal nog eens even uh, vragen hoe het, uh, hoe het precies zit aan, uh, aan Wiep van der Pal... van de politiebond ACP. Uh, niet alle KLPD'ers... Want de KOPD is landelijk. Dat klopt, het is landelijk. En alleen die is die in de gebieden vallen van de grote steden... kunnen aanhaken bij de acties. Je moet namelijk acties altijd juridisch goed aanzeggen. En het is niet aangezegd om, ik noem maar een dwarsstraat... voor de provincie Groningen. Dus die is die daar zitten, mogen niet meedoen. Nou, wij zitten gezellig op de achterbank richting Utrecht... waar straks uh, om tien uur uh, die acties gaan beginnen. U heeft op schoot allemaal uh, grote papieren, a 3 papieren met het hele schema erop van wat jullie allemaal gaan... Gaan doen. Hoe moeilijk is het nou als politievakbond om acties te voeren? Want echt staken mag de politie niet, hè? Nee, dat klopt, dat mogen we niet. Daarom is het ook zo lastig om allerlei acties te verzinnen. Dus we proberen zoveel mogelijk te variëren. Van publieksvriendelijk tot wat harder. En wat harder, dat is dan vanmorgen. Maar keihard actie voeren, zoals je bijvoorbeeld in de bouw kunt doen: hek op slot om 4 uur morgens en de hele boel plat. Ja, dat zit er bij de politie niet in, want wij willen de veiligheid van de burgers natuurlijk niet in gevaar brengen. Maar betekent dat nou ook dat je eigenlijk niet echt een vuist kan maken? Ja, dat kun je wel. Want de minister heeft er natuurlijk een enorme hekel aan dat zijn vrienden, zoals hij ze altijd noemt, in actie zijn. Want ja, zo'n grote politievriend is het kennelijk niet. En als politiemensen al actie voeren, dan is er al heel veel aan de hand, want eigenlijk willen ze het niet. Ja, eh, toch, ja, bureaus gaan een paar uurtjes eh, dicht. De, de meeste mensen zullen hun, uh, hun hand ervoor omdraaien. Ja, ach nou ja. Maar juist omdat de politie nooit actie voert, denken de mensen... hé, hey, wat is daar aan de hand dat ze dat al doen? En ook volgende week zullen we in het noorden van het land... werkonderbrekingen gaan organiseren. Dus wij gaan de acties nog verder uitbreiden. En er zijn natuurlijk wel heel veel instanties die ermee te maken hebben... en die nu beginnen te piepen. Denk aan de pakketpolitie die straks om acht uur in Utrecht de boel plat legt. Ja, daar gaat het Openbaar Ministerie natuurlijk kraken en piepen. En die hebben er echt wel last van. Nou, we nemen de schema's nog even door in de auto. Het rijdt nog lekker door, Marcel, richting Utrecht. Dus uh, hopelijk komen we daar straks op tijd aan. Mark Robin Visser volgt de agenten vanochtend tijdens hun actiedag. Van Utrecht naar Oost-Brabant, want de postbezorging daar loopt nog niet helemaal lekker... na een reorganisatie bij PostNL. En daardoor komt sommige post niet of met flinke vertraging aan. Dat is vaak vervelend, maar soms zelfs ook gevaarlijk. Voor bijvoorbeeld pasgeboren, baby's of uh, trombosepatiënten. Bert Westerhuis is hoofd van het laboratorium van het Sint-Elisabeth-Ziekenhuis in Tilburg. Meneer Westerhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Dat moet u even uitleggen. Waarom is die post zo belangrijk? Bijvoorbeeld voor pasgeboren baby's of trombosepatiënten. Nou, ons probleem is inderdaad twee allerlei. De, de post die wij wegsturen naar uh, trombosepatiënten, daar staat belangrijke informatie in over nieuw te slikken antistolics medicijn... in de komende periode voor die patiënt. En die patiënt die krijgt dan te laat informatie uh, potentieel... om uh, wat hij moet slikken. Uh, en voor de pasgeborenen, daar is het uh, probleem juist andersom. Daar ontvangen wij... Um, de zogenaamde hielprik bloedmonsters die ontvangen wij te laat. En daardoor wordt de diagnostiek van, van uh, potentieel ernstige erfelijke ziekten uh, te laat uh, uitgevoerd. En dat kan nadelig zijn voor de therapie van de patiënt, of van de pasgeborene. Hm. Meneer Westerhuis, even over die trombosepatiënten kan die informatie niet per e-mail of per internet worden verstuurd? Nou, uh, ons. De populatie is zo'n 6.000 uh, patiënten die bij ons trombosedienst behandeld worden. En daar, het groot gedeelte daarvan zijn wat oudere patiënten. En um, ja, digitale tijdperk is nog niet overal doorgedrongen. En uh, er zijn een aantal patiënten die geen computer hebben of nog niet uh, via e-mail werken. Dus we zijn toch aangewezen op de post. We hebben daar wel een vangnet voor, dat is gewoon de, de klassieke telefoon. Dus bij ernstige uh, wijzigingen in de, behoorlijke wijzigingen in de dosering. Ja, wordt de patiënt gewoon telefonisch gebeld nu. Ja, dat kan natuurlijk ook. Uh, levert het, het problemen op? Heeft het problemen opgeleverd tot nu toe? Het heeft tot nu toe geen problemen opgeleverd. Maar wij zijn natuurlijk behoorlijk ja, risicodenkend. Uh, het verhoogt het risico. En het levert bij onze trombose zelf natuurlijk problemen op. Want we hebben de telefoon staat rood gloeiend Alle doseringen moeten doorgebeld worden. Maar ook zeg maar, van de 400 kaarten die wij per dag versturen, kalenders met de doseringen daarop, daar wel een paar dag toch zeker een 50 patiënten van, we hebben niets ontvangen en hoe zit het nu met mijn tabletten die ik moet slikken. Ja, en die bloedmonsters van die baby's, hoe lost u dat op? Ja, die, die bloedmonsters, die, daar heb je dagelijks contact mee met PostNL. Uh, en dan gaat men zoeken naar uh, uh, postzakken. Uh, dan komt er ineens op een avond uh, weer wel een postzak boven water waar die uh, bloedmonsters in zitten. Een dag krijgen we uh, niets, of een, de volgende dag krijgen we uh, de dubbele hoeveelheid. Of soms mm. komen zaken zaak met acht dagen vertraging aan. Uh, dus we proberen daar te reclameren bij de post. En men vraagt telkens om feedback, maar dat speelt nu al vanaf december vorig jaar. En kennelijk is ons feedback, uh, daar gebeurt helemaal niets mee. Ja, u, kunt, we u kunt wel bezig blijven op deze manier. Uh, dat ja, gevoel de... heeft u een beetje, hè, heb ik het idee. Ja. Wat, wat nu als de problemen niet gauw worden opgelost, als het zo'n zware wissel trekt op uw personeel? Ja, nou ja, die, uh, die, die, die screening van pasgeborenen, die wordt door het RIVM gecoördineerd. Want het zijn vier laboratoria in Nederland die dat uitvoeren en het RIVM coördineert dat. En het RIVM is ook aan het nadenken over een alternatieve uh, bezorging van dat soort uh, bloedmonsters. Uh, om dus niet meer gebruik te maken van post en om een eigen dienst op te zetten. Maar dat is nogal erg ingewikkeld. Dus we zijn tot nu toe nog steeds wel echt aangewezen op die post. Goed, PostNL gaan we dan nu naartoe. Werner van Bastelaar van PostNL, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u deze problemen oplossen? Nou, de problemen moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Zoals meneer Westerhuis uh, gezegd heeft, we zijn uh, inderdaad dagelijks in contact. We hebben nu eenmaal te maken met, uh, met wat problemen, inderdaad, zoals u in het begin van de uitzending zei, over de bezorging. Dat gaat in het oosten van Brabant uh, uh, even niet goed. Uh, maar we gaan het gewoon zo snel mogelijk oplossen. Hoe komt het dat het niet goed gaat, meneer Van Basselaar? Wat is er aan de hand? Nou, we zijn bezig met een hele grote reorganisatie van de post in ja, Nederland. Ja, dat weten we. Ja. ja. ja. <laughs> ja. Dat is bekend. Uh, en die reorganisatie uh, voeren we stapsgewijs door. Uh, half maart hebben we uh, een aantal dingen gereorganiseerd in zogeheten sorteercentra. We hebben een aantal kantoren in het oosten van Brabant gesloten, een nieuw kantoor geopend. En we hebben gewoon uh, te veel opstartproblemen gehad. Mm, ja, B wat bedoelt u daarmee? Opstartproblemen? Want het lijkt mij heel simpel. Je krijgt post binnen en die moet dan uitgedeeld, uitgedeeld worden. Precies, ja. het maar zo simpel. Het gaat, het, het, het is natuurlijk een vrij arbeidsintensief proces. Grote hoeveelheden. We veranderen de processen. We hebben nieuwe medewerkers die, die, die, ons, die ons helpen. En die medewerkers kunnen het ziekenhuis niet vinden? of? Nee, die kunnen we, nee, in de bezorging zelf uh, gaat het eigenlijk goed. Uh, het is vaak het, uh, het proces daarvoor, uh, het, het sorteren, uh, het verwerken. Uh, daar hebben we in, uh, in Den Bosch gewoon last gehad. Uh, uh, maar die, die problemen zijn nagenoeg opgelost. Goed, Maar het kan niet zo zijn dat natuurlijk uh, baby's en patiënten de slachtoffer worden van uw problemen. Hoe gaat u dit nou, ik vroeg het net ook al, maar u gaf niet echt antwoord, snel oplossen voor dit ziekenhuis? Nou, heel mee eens. Kijk, rouwpost en, en, en medische post hebben ook bij vertragingen, ook bij problemen in de bezorging en de sortering, hebben gewoon voorrang. Uh, dus we doen er alles aan, uh, echt alles aan, om ervoor te zorgen dat uh, dit soort speciale post gewoon tijdig bezorgd wordt. Ja, maar dat zegt u al sinds december 2011. Kunt u, ja. kunt u meneer Westerhuis de garantie geven dat die post nu gewoon aankomt? Uh, 100% garantie uh, geven is bijna onmogelijk, maar we gaan ervoor zorgen dat dit gewoon goed gaat. Nog even terug, meneer Westerhuis. Het is inderdaad meest medisch urgente post, waaronder die bloedbuizen, die ja. bloedmonsters verstuurd worden vanuit die hielprikken uh, die van pasgeborenen. Ja. Maar gisteren nog was het zo dat we geen materiaal hebben ontvangen, dat we na reclamatie bij de post, ja, dat er ineens in de avonduren zeg maar, een zak, uh, postzak niet gevonden. U bent nog niet gerustgesteld, hoor ik. Ik ben absoluut niet gerustgesteld. En okay. ik hoop wel dat dit uh, bijdraagt aan een uh, goede oplossing. Nou meneer Van Basselaar, gisteren was het nog mis, dus dan is het vanaf vandaag opeens wel goed. Ik kan me haast niet voorstellen. Nee, dat, dat, het gaat niet van de ene op de andere dag 100% goed. Maar nogmaals, met heel veel inzet, extra medewerkers gaan we ervoor zorgen dat de problemen van meneer Westerhuis gewoon zo snel mogelijk zijn opgelost. En nogmaals, we doen er alles aan, want we realiseren ons ook dat uh, iedere stuk post, uh, wat voor post dat ook is, maar zeker dit soort post, uh, als die te laat komt, dat goed. mag niet gebeuren. Werner van Basselaar van PostNL, dank u wel. En natuurlijk ook uh, Bert Westerhuis, hoofd van het laboratorium van het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg.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 Suriname neemt amnestiewet aan en Vodafone-klanten nog steeds slecht bereikbaar. Half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De omstreden amnestiewet van Suriname is aangenomen. Dat gebeurde na dagenlang vergaderen in de Nationale Assemblée in Paramaribo. Uiteindelijk stemden 28 afgevaardigden voor en 12 tegen. De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Jacobi, is teleurgesteld. Nederland en de internationale gemeenschap... heeft steeds aangegeven dat dit geen goed initiatief is... We hebben een oproep gedaan om deze wet niet aan te nemen. Uh, dat is uh, niet beantwoord. Uh, en de wet is wel aangenomen. Uh, ik betreur dat. Hoe het nu verder moet tussen Nederland en Suriname, dat is aan minister Roosentaal, zegt hij. Het is geen positieve ontwikkeling. Daar wil ik het op dit moment bij, bij laten. Uh, ik ben ervan overtuigd dat minister Rosenthal zal gaan nadenken over wat dit voor gevolgen zal hebben voor onze relatie. Op verzoek was de stemming in de assemblee hoofdelijk, zodat duidelijk zou zijn welke parlementariërs voor de wet hebben gestemd. Met die wet kunnen de verdachten van de decembermoorden in 82 amnestie krijgen. De problemen in, eh, met het netwerk van Vodafone zijn nog niet verholpen. Het is niet meer zo erg als gisteren, maar Vodafone-klanten kunnen nog steeds problemen hebben met bellen, sms'en en internetten. Er is gisteren een noodvoorziening opgezet, maar nog niet alle masten zijn daarop aangesloten. Wanneer iedereen wel weer echt mobiel bereikbaar is, kan Vodafone nog niet zeggen.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 De Verenigde Staten versoepelen de sancties tegen Birma. Minister Clinton kondigt aan dat de Birmese regeringsfunctionarissen... weer welkom zijn in de VS en dat er weer geldverkeer mogelijk wordt. En die maatregelen zijn een beloning voor de democratische koers van het regime. In een flatwoning in Tilburg is gisteravond door geweld een vrouw overleden. Een andere vrouw is gearresteerd, de politie. Onder half negen uh, kreeg onze meldkamer uh, melding... van een geweldincident in een flat...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 zodat je geen loon krijgt. Ja, en dat moet echt anders. De werkgevers bieden wel 5% loonsverhoging. De partijen waren gisteravond bij elkaar in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Want die schoonmakers voeren al drie maanden actie. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het grootste deel van het land is het bewolkt en ligt de temperatuur rond een graad of vier. In het noorden zijn er enkele opklaringen en ligt het kwik rond 1 graad. Aan de grond heeft het daar licht gevroren.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 In het weekend is het wissend bewolkt met vooral op tweede paasdag een flinke postje regen. Het is fris met overdag amper 10 graden en s'nachts dicht bij het vriespunt. Na pasen wordt het zachter, maar is er wel een grote kans op buien. Groeizaam lenteweer dus. ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits met een totaal 65 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio Utrecht. Een paar opvallende op de ring Amsterdam. De A10 staat tussen Knolpunt Watergasmeer en Knolpunt Amstel 4 kilometer. Daar zijn een paar eenden aangereden. Daardoor is bij Knolpunt Amstel de rechterreis ook afgesloten. Iets drukker dan normaal op de A12. Duitse grens in de richting Arnhem rijdt het langzaam over 10 kilometer... tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. En op de A15 goor richting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 met een van de deelnemende notarissen. Maak van uw afscheid een nieuw begin. Neem een goed doel op in uw testament. Kijk op goededoelen.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl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 Verbazing en ongeloof bij de bewoners in de Zeeuwse Wiegepolder. Gisteren werd duidelijk dat de polder mogelijk toch voor de helft onder water wordt gezet. Het kabinet beloofde eerder dat uh, niet te doen. Maar staatssecretaris Bleker denkt daar nu toch over na. Gedwongen door Brussel. De maatregel is nodig om de natuur te compenseren. die hij geleden heeft onder het jarenlang uitbaggeren van de Westerschelde. om zo de haven van Antwerpen bereikbaar te houden. Maar de zeeuwen blijven zich verzetten. Als je hier s morgens komt.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 Gaan we naar de sport. Stom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Voetbal van gisteravond, laatste halve finalisten van de Champions League zijn bekend. Real Madrid, dat zat er wel in natuurlijk. Ja. En Chelsea uh, zou het lastiger ja. krijgen. En dat klopte ook, kreeg het lastig. En achteraf leek het dan toch nog weer makkelijk. Wat was het nou voor wedstrijd? Nou, het was eigenlijk wel een hele rare wedstrijd waarin, ja, hoe raar je het eigenlijk moet zeggen. Als iemand de halve finale van de Champions League haalt, toch eigenlijk de zwakte van Chelsea wel heel erg bloot kwam te liggen. Het, het verloop voor hun was gunstig. Benfica ging natuurlijk aanvallen, maar al snel eh, wat onnodige. Domme overtreding strafschop. Uh, Lampard benut altijd strafschoppen. En uh, dit keer ook zijn zesde alweer in de Champions League. Uh, 1-0 voor... Eh, toen nog een rode kaart voor Benfica, vlak voor de rust, hun aanvoerder Maxi Pereira. Dat was wel een beetje typerend voor Benfica, hoor. onrustig, veel kaarten, veel protesteren, veel te druk met allerlei dingen. En ze hadden veel beter al die energie in het voetbal kunnen stoppen, want dat kunnen ze zo goed. En dat lieten ze zien, met tien man na de rust zetten ze Chelsea echt onder druk, kwamen echt grote kansen. Chelsea speelde heel matig, bleek ook in de counters, misten zelf enorme kansen. En toen werd het zeven minuten voor tijd nog 1-1, en toen kon je er helemaal nog even voor gaan zitten. Toen hielden ze de adem in in Londen, maar ze Ontsnapte overigens met een schitterende counter. Dan wel in de, in de aller, allerlaatste minuut. Maar eh, Barcelona, die tegen Chelsea gaan spelen. Die zullen het met genoegen, denk ik, hebben aangezien. Want Chelsea is toch bij lange na niet meer die ploeg. Bijvoorbeeld Benfica had er deze ronde veel meer ingezeten. Maar dan hadden ze zich ook wat minder druk moeten maken. Over scheidsrechters en andere zaken. En veel meer moeten concentreren op het spel zelf. Want dat heeft echt zelf de das omgedaan. En niet de kracht van Chelsea. Moeten we het nog over Real hebben? Nou, buiten dat het een formaliteit was is als je van mooie doelpunten houdt het altijd nog wel even de moeite om naar te kijken. Want er zitten drie wonderschone lopjes, treffers en, en, en nou prachtige doelpunten in. Maar voor de rest was het inderdaad gewoon, hadden we schriftelijk af kunnen doen deze okay, wedstrijd. 5-2 tegen Abuel Nicosia. Ja. Goed, vanavond moet AZ proberen de halve finale te halen in de Europa League tegen Valencia. Ja. Dat PSV trouwens uitschakelde. Hoe groot acht je de kans dat door ja. AZ doorgaat? 2-1 voor. Uh, er zijn drie clubs overigens in deze ronde van de Europa League... die een 2-1 voorsprong verdedigen. Dat is wel opvallend. AZ is er daar één van. Uh, AZ is een club van de statistieken. Dus die hebben ook nog uitgezocht dat maar in 52% van de gevallen... de thuisclub doorgaat na zo'n uitslag. Dus ze zouden 48% statistische kansen hebben. Maar goed, uh, Valencia is een goede ploeg. Liet ook in Alkmaar zien eigenlijk wel iets beter te zijn dan AZ. Op voorhand zou je zeggen... Nou, Valencia moet dat gewoon kunnen afmaken thuis. Maar AZ is nou net... Die die ploeg die daar niet op voorhand van uitgaat. Zich mentaal altijd heel sterk wapend, Hierna ook zes dagen rust heeft. Ook dat zal ze goed doen. Dus AZ gaat met hand en tand de voorsprong verdedigen. Maar als ik dan toch een mini voorspelling moet doen. Ben ik toch bang dat we vanavond afscheid gaan nemen van de laatste Nederlandse club. Maar wel uh, met heel veel bloed, zweet en tranen. Valencia gaat AZ niet zomaar kraken zoals ze dat bij PSV wel even konden doen in de vorige ronde. We wachten het af en we spreken jou morgen, Tom. Dank je wel. Zeker weten. Joei. Politiemensen in de grote steden gaan vandaag actie voeren. Net als het KLPD trouwens. Mark-Robin Visser is onderweg naar Utrecht. U hoort hem straks. Eerst de verkeersinformatie. John Sahoka. Kan Mark-Robin een beetje doorrijden? Ja, nou, denk ik wel. Alleen als hij niet op de ring van Amsterdam rijdt op de A10. Nee. Want daar staat 5 kilometer bij knoopend Amstel. Daar zijn een paar eenden aangereden. Inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. Het is iets drukker dan normaal op de A12. Duitse grens richting Arnhem. 8 kilometer tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. En dat geldt ook voor de a 15 Richting Rotterdam. Daar staat tussen af het Arkel en Gorkum 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan uh, doorpraten over Suriname en de amnestiewet. Um, Kathleen Verje, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid voor het CDA. Dochter van oud-president van Suriname, Johan VJ. Nou betrokken met het WLMW in Suriname. Het Surinaams parlement voor de luisteraars die nu inschakelen... heeft de omstreden amnestiewet aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. Verdachten van de decembermoorden gaan daardoor mogelijk vrij uit. Mevrouw VJ, bent u teleurgesteld? Uh, ja, ik ben teleurgesteld. Uh, dit is een uh, zwarte dag in de geschiedenis van Suriname. Omdat je ziet dat de rechtsstaat op deze manier ernstig geschonden wordt. Wat verwacht u nu van, Nederland, van de Nederlandse regering... van de minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal? De VVD en het CDA, de VVD bij monden van de heer Ten Broeke... en het CDA bij monden van mijzelf, hebben uh, minister Roosentaal opgeroepen... om allereerst uh, druk uit te oefenen, zodat de, de, het proces wel voortgang kan vinden. Uh, en in de tweede plaats heel belangrijk dat de internationale gemeenschap, de EU... maar ook in VN-verband, ook in verband van de Organisatie van Amerikaanse Staten... Uh, uh, zeggen dat... Als, uh, uh, dat, dat als duidelijk is wie de schuldigen zijn... dat zij geen toegang zullen krijgen tot onze landen. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat een land als Frankrijk, buurland van Suriname... zich ook krachtig heeft uitgesproken over de onwenselijkheid van deze amnestiewet... die ernstige, uh, uh, uh, plegers van ernstige mensenrechten... Vrij uit zou doen gaan. Mm, maar heeft het nog zin om het proces uh, tegen de verdachten van de decembermoorden door te laten gaan, mevrouw Ferrier? Als toch dan uiteindelijk uh, duidelijk zal zijn dat zij uh, ja, worden. Dat de, dat de strafvervolging wordt herroepen, dat ze worden vrijgesteld? Ik denk dat het zeker zin heeft. In de eerste plaats omdat duidelijk moet zijn dat er een scheiding van machten behoort te zijn. De rechterlijke macht heeft een eigenstandig eigenstandige werk, een eigenstandige manier van handelen. De rechterlijke macht moet dit proces naar mijn idee door laten gaan. Het moet duidelijk worden wie de schuldigen zijn aan deze ernstige schendingen van mensenrechten. Dat. En uh, uh, wij zeggen dus, VVD en CDA, dat als dat duidelijk is en als zij dan vrij uit zouden gaan de schuldigen, dat dan wel duidelijk moet zijn dat de toegang tot uh, deze landen voor hen niet mogelijk zal zijn. Kathleen Ferrier, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. We gaan het erover door met Roy Kemratsch. Hij is hier, meneer Kemratsch. Goedemorgen en welkom. Dank u. Journalist en Suriname-kenner. U volgt het land en ook de politiek al tientallen jaren. Um, wat vindt u van de uh, opstelling van mevrouw Ferrier? Uh, die sancties, mensen niet meer toelaten? Dat lijkt me lastig uitvoerbaar. Want als die amnestiewet bekrachtigd wordt... dan zitten binnen de groep van verdachten ook mensen... die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 onder deze amnestiewet vallen. Omdat zij ook zitten te wachten op een uitspraak van de rechter. Maar die zouden misschien wel veroordeeld worden. Is, is, is dat dan niet, uh, zoals mevrouw Frije het nu schetst, een goed idee... om uh, druk te zetten om die rechtszaak door te als laten gaan? Precies. Dus precies. Dat, dat, dat, uh, dat is de belangrijke volgorde. Dus als het eindigt bij deze amnestiewetbekrachtiging... Dan vind ik dat je mensen uitsluit die eigenlijk ook op een andere uitslag gaan zitten wachten. Een uitslag die door de rechter wordt gedaan en niet door de politiek in Suriname. Hoe groot is de kans dat die rechtszaak doorgaat? Um, uh, voor mij persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat die rechtszaak door moet gaan. En ik denk ook dat het door zal gaan. Ik heb een donkerblauw vermoeden dat de advocaat van de Hoofdverdachte, Daisy Boutersen... volgende week vrijdag uh, zal aansturen op... Het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie. Die als, dan een eis als, zal stellen als, als de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 Duren. Want je ja, uiteindelijk zal ook die krijgsraad bij het vonnis daar rekening mee moeten houden. als die wet dus bekrachtigd is. Ja, want um, uh, dat proces. u vindt ook dat dat doorgaan moet vinden. want de verdachten en de hoofdverdachtenbouders kunnen nog wel steeds veroordeeld worden, natuurlijk. Als dat proces doorgaat. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor heel veel mensen. de waarheidsvinding door de afronding van dat proces. Dat gekunstel nu met een verzoeningscommissie, ik begrijp dat het niet. Dat vindt u geen niet. alternatief? Nee, dat is, wat moet, wie? Ik vraag me af wie bereid is om in zo'n verzoeningscommissie te gaan zitten... en wat moet zo'n verzoeningscommissie gaan doen... als iedereen die verdacht is van een misdrijf tegen de menselijkheid al op voorhand sinds gisterenacht, is vrijgesproken van vervolging. Mm -hmm. We krijgen zojuist het bericht binnen dat uh, minister Rosenthal... Uh, de Nederlandse ambassadeur Jacobi uit Suriname haalt... Dat is het nieuws wat zojuist binnenkomt. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een gepaste reactie. Um, maar misschien is hij net iets te vroeg gekomen. We moeten niet vergeten dat Suriname ook geen ambassadeur heeft in Nederland. Suriname opereert op het niveau van een zaakgelastigde. Dus deze maatregel van Roosendaal past in het terugbrengen... van de diplomatieke verhoudingen op gelijk niveau. Maar het zou misschien... Pas kunnen worden toegepast als er bijvoorbeeld een schending zal plaatsvinden van de voortgang van het proces. Maar het is misschien wel een belangrijk signaal. Is, is belangrijk. dit wat er Heel komen belangrijk. gaat voor Suriname de komende tijd? Een bevriezing van allerlei banden met het land? Ja, en ook uh, internationale druk. En een uh, zeer zeer uh, moeilijke relatie met uh, allerlei internationale organisaties waar Suriname lid van is. Ja, en we hoorden het mevrouw van net ook al zeggen: ja, Frankrijk zou het ook, uh, mensen moeten weigeren. Verenigde Staten hebben zich natuurlijk al uitgesproken, Canada, EU. Frankrijk zeker, want president Bouters heeft zelf gezegd dat uh, Frankrijk grenst aan Suriname, Frans-Guyana, het naburig buurland. Dat is de reden waarom Suriname niet de ambassadeur heeft in Den Haag, maar de ambassadeur in Parijs. Wat mij verbaast in de reacties. Um... In Suriname van degenen die hebben voorgestemd en die voor deze amnestiewet uh -huh. zijn, is dat zij niet bang zijn of ze niks aantrekken van die internationale druk. Nee, hoe, het is verbijsterend. Ik heb gisteravond later ook zitten luisteren naar de afsluiting van het debat. Bij alle emotionaliteit. Ja, ik denk dat het. Uh, uh, ja, uh, bij gebrek aan beter dat men dan roept. Hè? Je ziet. Je ziet. Ik bedoel, als je kijkt naar de afgelopen dagen... Hè, er heeft een debat op niveau plaatsgevonden... Mm. op verschillende internetfora is er ook stevig gediscussieerd... met complimenten voor Stanius. Iedereen heeft dat gevolgd van collega-journalist Nita Ramjaran. De initiatiefnemers hadden daar uh, ook naar moeten kijken... en zeggen van jongens, we zijn met iets verkeerds bezig. Het kan wel, maar niet nu. Maar, maar hoe verklaart u dan... En dat, en dat is dan? blind, heeft men uh, dat uitgevoerd. En dat heeft alleen maar te maken met het belang van deze ik Boutersen. Ik herhaal het alweer, het is Boutersen alles erom te doen dat in een strafzitting niet wordt uitgesproken... dat hij schuldig wordt bevonden aan. Ja, maar goed, dat kan dus nog steeds. Maar hoe verklaart u dan dat uh, een, groot deel van, een deel van de Surinaamse bevolking... Dit, dit wel een goede zaak vindt? en Vooral de jongeren zeggen, maar het gaat zo goed met Suriname. Ja, zien die, die de hebben... internationale consequenties niet? Nee, dat denk ik niet. Ik, weet, ik, ik, ik, ik, ben, ik ben daar nog uh, geïnteresseerd naar wat, wat, wat die motieven zijn. Maar ze hebben niet dat verleden van, uh, van 8 december. Maar dan gaat het ook niet. De, de ouderen gebruiken dat als een afleidingsmanoeuvre. Want voor de jongeren gaat het ook, en dat moet ze ingegeven worden... het gaat om, een elementaire, het gaat om elementaire mensenrechten die, die hier, uh, waar, waarvan sprake is. En niet om uh, de 8 december gebeurtenissen die we zo snel mogelijk uh, moeten vergeten. Gaat het zo goed met Suriname op dit moment? Nou, uh, de economische voor Economisch vooruitzichten gezien? zijn ja. heel erg goed. Uh, alleen denk ik dat de trouwtjes uithandelijk uh, in handen komen van verkeerde mensen. Mensen die in de jaren tachtig wisten hoe ze de belangen uh, goed bij zich moesten houden. Mooi, oh, Kemmerhart, dank voor uw komst naar de studio. En uw analyse van het aannemen van die Inmastiewet in Suriname. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De website uh, is even kijken waar we naar gaan. De uh, Surinaamse media natuurlijk. Veel aandacht uh, voor die amnestiewet. Het is daar middernacht, dus de kranten zijn er nog niet. Op internet verschijnen wel veel artikelen over de controversiële wet. Op de website Waterkant staat dat uh, coalitiepartner A... combinatie met pijn in het hart heeft ingestemd. Partijleider Ronnie Brunswijk bood zijn excuses aan aan de nabestaanden. Maar hij zegt dat de politieke realiteit voorgaat. Hij heeft er bewust voor gekozen om zijn ervaringen... uit de jaren tachtig achter zich te laten. En de website Star News, en ik uit, noemde het net ook al, schrijft dat het de derde keer is dat Bouters de amnestie zal krijgen voor strafbare feiten uit de jaren 80. Bij Star News reageert ook nabestaande Jasser Riedewald, zoon van advocaat Harold Riedewald, slachtoffer van de Decembermoorden. Zijn zoon Jasser zegt dat hij nu weet dat er geen gerechtigheid te vinden is in Suriname. Wat hier is gebeurd is onrecht op hoog niveau, een steek in mijn rug. Dan naar ander nieuws in de verschillende media. Veel aandacht bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam... die illegale jongeren aan een stageplek uh, wil helpen. Minister Henkamp van Sociale Zaken waarschuwde de gemeente eerder juist dat dit niet mag. Trouw schrijft dat Amsterdam niet wijkt voor Kamp. En in de Volkskrant staat dat de minister de gemeente hier hard voor wil bestraffen. Zowel de scholen van de stagiaires als de gemeentelijke bedrijven riskeren hoge boetes. GroenLinks raadslid Fena Uchiki zegt bij de Amsterdamse zender AT5... dat met de huidige regels gemarchandiseerd... Wordt met basale rechten, zoals toegang tot onderwijs. Dan naar het Financiële Dagblad. Daar staat dat het Nederlandse overlegmodel, het poldermodel... dreigt te imploderen. De vakbeweging is verscheurd, terwijl de werkgevers vertrouwen... kwijt zijn in het overlegmodel. Het kabinet staat erbij en kijkt ernaar, schrijft de krant. Kenners hebben nog hoop op een opleving van het poldermodel... omdat het juist in tijden van economische nood zijn waarde kan bewijzen. En in de Volkskrant staat dat minister Kamp, daar is hij weer, het polder een nieuw leven wil inblazen. Hij zal een brief naar de Kamer sturen waarin hij zich hard maakt voor polderoverleg. Op Twitter reageert CDA-Kamerlid Eddie van Heijem dat voor zo'n kab kabinetsvisie op de overlegeconomie ook wel aanleiding is. Dan nog, nog eventjes naar de website van ABC News. Daar staat dat een Australische piloot met een schrik kwam Een slang verscheen in de cockpit van een klein vliegtuig tijdens de vlucht waardoor de piloot een noodlanding moest maken. De slang is trouwens verdwenen. Het vliegtuig zal niet gebruikt worden... totdat men zeker is dat die slang echt niet meer aan boord is. En nog meer dieren in het nieuws. Voor op de Telegraaf staat een kopje. Vaarwel, Korhoen. provincie Overijssel wil geen energie meer steken... in verdere acties om de kwijnende Korhoen-populatie de Sallandse heuvelrug te redden. Plan om extra hanen erbij te plaatsen wordt afgeblazen. Waarschijnlijk staatssecretaris Bleker moet nog wel groen licht geven... omdat de Europese beschermingsstatus geldt voor de Korhoen. Het Overijsjus Nationale Park is de enige plek in ons land... waar de Korhoen voorkomt. Nog wel. Dus, maar geen hanen meer. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk na het journaal meer over Suriname. Het aannemen van de amnestiewet. En we gaan bellen met Vodafone. Tenminste, dat gaan we proberen.